Slam. Grand Slam. Pak de appel maar van de kast af. Zoek een lekker plekje in de zon. Op zo'n zilveren tafel die veel te hard reflecteert in je bek. Dan ben je, je zonnebril vergeten. Maar dat is wel de vibe met 54 Ultra, dit is Talk to You. the bus